Voorwaarde voor het uitzenden van de stem is dat namen niet te horen zijn. Dat kan bijvoorbeeld door de namen te wissen of te vervangen door een geluidssignaal. Zo staat in de nieuwe persrichtlijnen van de rechtbank. Als de verdachte bezwaar maakt tegen het uitzenden van zijn stem... kan de rechter dat verbieden of beslissen dat de stem moet worden vervormd. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton... reist nog vandaag vanuit Cambodja door naar Israël. Ze praat daar morgen met premier Netanyahu over het recente geweld in de Gazastrook. Clinton gaat ook naar Ramallah op de westelijke Jordaanover voor besprekingen met Palestijnse leiders. Ze zal niet praten met vertegenwoordigers van Hamas. De belangrijkste boodschap van Clinton zal zijn dat niemand er belang bij heeft... dat het conflict op de Gazastrook escaleert. De vereniging Eigen Huis wil een nieuw systeem van gemeentelijke heffingen... voor huurders en huiseigenaren. Daarbij moet de omvang van een huishouden bepalend zijn voor de hoogte van de aanslag. Dat nieuwe systeem moet in de plaats komen van de onroerende zaakbelasting... Uit onderzoek van Eigen Huis blijkt dat huiseigenaren volgend jaar... gemiddeld 2,7 meer onroerende zaakbelasting gaan betalen. Dat is veel mensen een doorn in het oog. Omdat die aanslag geen rekening lijkt te houden met de dalende huizenprijzen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 Het weer nog op veel plaatsen bewolkt, vanmiddag ook af en toe zon... en er waait een zwakke tot matige wind boven land. Vrij krachtig in de kustgebieden. Het wordt vandaag zo'n 12 graden. hebben ah, Verkeersinformatie Files nog op de A8. Zaandam richting Amsterdam bij knooppunt Koenplein 2 kilometer. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Bij knooppunt Ouderijn 3 kilometer. A27 vanuit Almere naar Utrecht bij Hilversum 2 kilometer.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 Bel 0800 636 36 36. 36. Brandhondenstichting.nl 0800 636 36, 36 Actrice Olga Zuiderhoek verloor twee jaar geleden haar man. Nu is het toe aan een nieuw huis.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 Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. De Partij van de Arbeid wil frauderende BV's harder aanpakken. Bekende merkkleding zit vol met giftige stoffen. Hoe een Afghaans vluchteling het schopte tot taekwondo-bondscoach. Ik zag meteen overeenkomsten eigenlijk... tussen wat ik tegenaan gelopen en wat de jongeren eigenlijk tegenaan lopen. En dat was wanhoop. En het ochtendhumeur van Mart Smeets, het is 6 over 10. Het vervolg is dit van Cairo, Goedemorgen, Nederland. Faillissementsfraude, dames en heren, kost de samenleving jaarlijks tussen de 1 en de 1,7 miljard euro. En toch heeft de strijd tegen frauderende BV's geen prioriteit bij justitie. Ook ontbreekt de capaciteit om er serieus werk van te maken en de expertise. De Partij van de Arbeid wil dat er nou eindelijk eens hard wordt opgetreden tegen deze <coughs> pardon, fraudeurs. Jeroen Rukhoer, PvdA, Tweede Kamerlid. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat u dat doen? Nou ja, ik heb een aantal plannen en die, uh, die ga ik natuurlijk heel hard promoten dat dat dan snel gebeurt. Want het is onacceptabel dat je bijna straffeloos door middel van faillissement uh, crimineel kan ondernemen. Ja, u zegt ik heb een aantal plannen, nou maak ze maar bekend dan. <lacht> dat is goed. Kijk, <lacht> dat helpt al. Dat is mooi. Nee, je, hebt, je hebt een voordeur en een achterdeur. Hè? De voordeur is hoe kan je het voorkomen. De achterdeur is als het gebeurd is, hoe kan je dan straffen om te zorgen dat anderen afgeschrikt worden en dat iemand niet nog eens doet. Laten we bij de achterdeur ja. beginnen. En de achterdeur achter, De is het, is het strafrecht. Ja. Uh, je ziet dus dat die pakkans echt onacceptabel laag is. Anderhalf procent. Precies. Uh, en dat, dat betekent dat mensen met, met slechte zin eigenlijk niet afgeremd worden daardoor. Dus die pakkans moet omhoog. En dat kan ook makkelijk. Ja. Omdat de fiscus en de belasting zelf heel veel inkomsten mist door die... Ja. Dus op het moment dat jij je pakkans omhoog gooit, ja. haal je ook extra inkomsten binnen uh, door de belasting. En dat betekent dus, hè, er is altijd een tekort aan politie, waar zet je nou je recherche op in, waar zet je ja. je rechter op in. Dat weer je zelf terug. Ja. Maar goed, er, er zijn per jaar naar schatting 3000 fraudezaken. Uh, de FIOD en het Openbaar Ministerie doen samen 44 onderzoeken. Ja, nou ja, dat geeft al aan, hè, hoe ongelooflijk laag die pakkans is. Maar hoeveel mensen, hoeveel expertise, hoeveel geld wilt u dan beschikbaar gaan stellen om te zorgen dat die 3000 ook weer worden gepakt? Nou, ik zeg u van tevoren 3000, dat gaat niet lukken in Nederland. Uh, het strafrechtelijk systeem is een trechter. Je kan nooit alle misdaad kan je vervolgen. Maar je moet wel zorgen dat je pakkans zo, op zo'n niveau komt dat het ook echt afschrikwekkend is. Nou, anderhalf uh, procent is dat niet. Uh, de, de, als je er een nul achter zet, dan kom je misschien al een klein beetje beter in de buurt. Ja. En dan mag gaat het toch om, zeker om een aantal miljoenen. Maar hoeveel extra officiers van justitie wilt u? Ik, ik zal dat de staatssecretaris vragen om te berekenen. Maar bij, je hebt het functioneel pakket in Nederland. Dat is het pakket dat gespecialiseerd is in dit soort zaken. Ja. Daar moet toch zeker een, een, een, een officier of twee, drie bij. Ja, en daar zeggen ze nu, het is het wijde met de kraan open. Uh, criminaliteit bestrijden is in zekere zin altijd wijden met de kraan open. Want je kan het nooit helemaal via het strafrecht aanpakken. Vandaar dat ik zeg, je moet ook de voordeur aanpakken, de preventie. Ja. Uh, um, maar laten we de kraan een stukje verder dichtdraaien. Ja. Uh, Kees Schaap, een fraude-expert en voormalig officier van justitie... ook hoogleraar tegenwoordig, die zegt... het is een groep veelplegers van rond de 2000. Uh, dus we weten ongeveer wie het zijn. Dan is het toch niet zo moeilijk om die mensen op te sporen, zou je zeggen? Uh, nee, als je daar maar capaciteit voor hebt. Want je weet wie het is. En vervolgens moet je natuurlijk wel de zaak rondkrijgen. Ja. Nou, ja. Uh, dat betekent, betekent dat, dat je ook verstand van zaken moet hebben. Ja, want je moet ook verstand van zaken hebben. Want het zijn hele ingewikkelde constructies soms. Precies, precies. En verder is het ook belangrijk dat een, een tweede punt... Uh, waar het strafrecht bij geholpen kan worden... is dat de curator, hè, dus degene die dat faillissement afhandelt... dat die... Uh, wat meer inzicht krijgt en wat meer betrokken raakt bij faillissementen. Vaak is het zo dat bij een klein faillissement, de curator... die zijn eigen salaris is al, is al op, hè. Dan, dan zit er niks meer Want aan dat vermogen. gaat voor alles, hè? Ja. Um, en als je nou bijvoorbeeld met een fonds uh, die curator uh, kan, kan stimuleren... of bijna kan dwingen om, als die uh, uh, gerommel ziet, dat ook te melden bij justitie... Ja. dan hebben we ook alweer een extra stap gezet. Maar een ambtenaar heeft een meldplicht... Een aangifteplicht bij gebleken fraude. Ja. Vindt u dat een, uh, een curator ook een aangifteplicht zou moeten hebben? Als hij, als hij een strafbaar feit ziet, zeker. Want nou, fraude is een strafbaar ja, feit. Ja, zeker. Toch? Maar het punt is natuurlijk: hoe diep wil de curator graven? Hoe dieper je graaft, je kan niet zien, je kan denken, nou. Uh, er zit toch geen geld meer in die faillietenboedel. Laat maar zitten, laat maar lopen, zonder van de energie. Ja. Uh, en wat je natuurlijk wil, is dat die curator wel wat dieper graaft. En dan komt hij vanzelf bij de aangifte. Ja, nou ja goed, maar die aangifteplicht is er nu niet. Zou dat wettelijk moeten worden vastgelegd? Wat mij betreft wel. Dus daar gaat u voor pleiten? Jazeker. Dan de voorkant, uh, want iemand die uh, fraude pleegt... Uh, uh, de ene naar de andere BV failliet laat gaan... en schuldeisers uh, achterlaat met uh, enorme bedragen aan schuld... Die kan morgen naar de Kamer van Koophandel... en zich opnieuw inschrijven als directeur van een BV. Ja, en dat moet ook voorkomen worden. Hoe? Met een civiel, ze heet dat dan, beroepsverbod. Ja. En nu is het al dat de strafrechter een beroepsverbod kan opleggen... maar dat is altijd een, een, een lang traject. En het is natuurlijk heel gek dat wanneer je al één keer gerommeld hebt... dat je gewoon nog een keertje uh, een nieuwe bv kan, kan, uh, kan starten. En we moeten ondernemerschap stimuleren... maar crimineel, witte boorden, ondernemerschap moeten we juist afremmen. En uh, dat kan met zo'n civiel beroepsverbod. Met andere woorden, als je uh, doelbewust de zaak flest... kun je daarna niet opnieuw weer een bedrijf beginnen. Precies. Dan moet het in ieder geval voor een hele lange periode... of misschien wel voor altijd, het ligt een beetje aan de ernst... niet mogelijk zijn om opnieuw allerlei schimmige constructies te bedenken... waardoor je de boel kan flessen. Maar dan moet iemand wel eerst veroordeeld zijn. Uh, dat kan een veroordeling zijn. Dat kan ook op een andere manier een hele stevige aanwijzing zijn... dat je al structureel uh, je, je, je, je geld verdient met, uh, met, uh, met vervelende en criminele zaken. Maar wie bepaalt dat dan? Uh, in eerste instantie de rechter, dus dat is inderdaad de veroordeling. Maar je kunt je ook voorstellen uh, uh, dat er een, een, een zwarte lijst wordt bijgehouden. Door wie? Er zijn verschillende instanties. Dat moet natuurlijk wel een, een overheidsinstantie zijn die, die zelf ook goed, uh, goed getoetst uh, wordt. Bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie. Ja, goed. Maar, maar goed, dan moet het daar toch dan terechtkomen. En dat gebeurt dus niet altijd. Dus dan zijn we weer terug bij de achterdeur. En het is natuurlijk ook zo dat mensen ook failliet kunnen gaan, zeker in deze tijden, gewoon door de economische omstandigheden. Precies. En Want als klanten de, niet betalen, ja, ja. nageleverde diensten, dan komt een bedrijf ook in financiële problemen. En dan ja. kan iemand ook door de economische omstandigheden failliet gaan. Ja, en dan is er niks aan de hand. Nogmaals, we willen juist ondernemerschap stimuleren. Dat is ontzettend belangrijk. Je komt uit de crisis door ondernemers. He, vooral kleine ondernemers, MKB. Dat is de motor van het Nederlandse bedrijfsleven. En Dat willen we ook zeker niet in de weg gaan. Maar we willen dan ook wel een betrouwbaar bedrijfsleven. Zodat ook... die andere ondernemers spullen blijven leveren... Ja. Uh, aan, aan nieuwe bedrijven. En daarvoor moet je wel zeker weten... dat je niet met een fraudeur van doen hebt. Ja. Ik heb Goed. overigens nog een voorstel... Uh, wat zowel voor de voor- en de achterdeur... Uh, heel erg belangrijk is. En dat ja. is een aandeelhoudersregister. Ja. Nu is het zo dat uh, je, uh, je jezelf, hè, stel je bij meneer Jansen... en je wil, je wil crimineel ondernemen met bv's... dan kan je verstoppen achter een hele rij van bv's. Ja. En dan de kan je de niet, besloten vennootschap. En, de, precies. De, de en dan bv. kan je niet zien wie nou uh, uh, de eigenaar is van die BV. En dan weet je dus ook niet of die meneer Jansen... die, die een boef is en die in zo'n register staat... Ja. Uh, of hij daar zaken mee doet. Nou, met een register, met een openbaar aandeelhoudersregister... Uh, wordt dat wel zichtbaar. En dan is het voor politie, justitie, nou iedereen die met die BV's te maken heeft... Ja. veel makkelijker om, uh, om, de, om de kwaaien uh, van de goede te scheiden. Maar dan wilt u dus eigenlijk een einde maken aan de rechtsvorm BV? Nee, zeker niet. Want dan is het geen besloten vennootschap meer. Ja, ja, ja nee. Wat ik vooral wil is dat die lijn van vennootschap naar uh, meneer Jansen... naar een natuurlijk persoon, dat die zichtbaar en inzichtelijk wordt. Ja. Um, maar dat hoeft niet uh, met, een, met een knop op, op je pc te zijn. Dat kan bijvoorbeeld uh, bij een register dat door notarissen wordt beheerd. Alleen... Ja. Uh, inzichtelijk door bijvoorbeeld als de politie een onderzoek doet. Goed, als de notaris wat moet doen. Resumerend. Er moet dus meer uh, menskracht, meer geld en meer expertise... naar het Openbaar Ministerie. Meer fraudeofficiers dus, met uh, zoveel woorden. Uh, om de pakkans te vergroten. Um, curatoren moeten een aangifteplicht krijgen. Er moet een beroepsverbod uh, aan de voorkant komen wat u betreft. En u wilt uh, uh, heel duidelijk inzicht uh, krijgen via de notaris... in wie de uh, belanghebbenden zijn bij een onderneming. Precies, heel rijtje. Heel rijtje. En wanneer moet dit ingaan? Zo snel mogelijk. Het kan natuurlijk niet allemaal morgen. Nee. Um, maar volgende week spreek ik de minister en de staatssecretaris ja. van Veiligheid en Justitie. En dan ja. ga ik dit aan, nadrukkelijk aan de orde stellen. Ja. En om een aantal onderwerpen zeg ik, als u het niet doet, dan doe ik het zelf als Kamer. Want dan kunnen we ook wetten maken. Ja. Want het heeft echt prioriteit. Helemaal in deze economisch moeilijke tijd. Zullen we de afspraak maken dat we één keer per drie maanden contact hebben? Kijken hoe het weer staat? Ik kom het graag uitleggen. Jeroen de Koer van de Partij van de Arbeid. Ik dank u zeer. Graag gedaan.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 Nu opent hij zijn eigen academie in Groningen. Sander Bartling sprak hem over de geheimen van taekwondo. Iemand schuldt me uit voor uh, vieze buitenlanden. Wat zou bij me opkomen? Wat zou, wat zou gebeurtenis zijn nou? Boos kijken. Uh, ja, weer gewoon boos. Ja, dan kun je eigenlijk uh, zien dat op, op, op zo'n moment van alles door mijn hoofd heen gaat. En dan uh, denk ik... Ja, hoe durf je zoiets eigenlijk tegen mij te zeggen en zo? En dan lichamelijke reactie zoals jij zei. En het gevolg daarvan is... Vechtpartij. Vechtpartij die ik ruzie maken. Ondanks dat iemand anders eigenlijk begonnen heeft. Maar nou, uiteindelijk toch ben ik degene die in probleem komt. Je leven staat op de spel en uh, je kiest ervoor om, om, om toch uh, uh, uh, ja, te vluchten. Uh, niemand doet het voor plezier, maar. Uh... Het is moeilijk te beschrijven als je in zo'n situatie zit en je beslist om alles achter te laten. Je bent pas 19,20 en uh, je gaat weg. Ja, dat is niet makkelijk, maar uh, ja, dat was de situatie een beetje. Hmm. Het kan zijn dat anderen je eigenlijk een beetje als mythe zien. Hoe zou je daarop reageren dan? Ja, gewoon normaal, want zo komt wel ruzie. Ik, ik zou ook zeggen, nou kijk, ik ben niet bang voor je, maar ik wil geen ruzie, ik wil geen problemen. Afgesproken? Yes? Nou, dankjewel. Pauze. Er liggen zoveel landen tussen Afghanistan en Nederland. Ja, en mensen ja. die dat organiseren. Uh, dat zal ik ook nooit vergeten. Diegene zei tegen mij dat je jezelf moet uh, melden bij de politie... en uh, moet je zeggen dat je asielzoeker bent. Maar ik dacht, nou, ben je helemaal... Uh, <laughs> ja, um, dat doe toch niet. Maar goed, hij kon me overtuigen dat ik toch even naar de politie moest gaan... En uh, de politie heeft mij uh, uh, begeleid naar Zevenaar. En uh, daar heb ik me asiel aan gevraagd. Want in Afghanistan ga je niet naar de politie? Ik kom van die tijd dat Taliban nog... Uh, uh, ja, de wing voerde, zeg maar, als het ware. En uh, ja, dat is mijn opvatting over politie. En uh, dat is heel anders dan uh, wat we nu in Nederland kennen. Destijds een van de redenen dat ik niet mocht... Uh, in Nederland uh, verblijven was, uh, ze beweerden dat Afghanistan... veilig genoeg is om terug te keren, maar tegelijkertijd... s'avonds zie je op tv, dat is een enorme discussie in Tweede Kamer... dat het leger niet Afghanistan in moet, omdat het onveilig is. Dan denk ik bij mezelf, als het leger gewoon niet zich veilig voelt... hoe zou ik me veilig moeten voelen in zo'n land? En, uh, een groep komt ook binnen. Er komt weer een nieuwe groep binnen? Ja. Oké, okay. laten we gaan verwelkomen. Goed, welkom hier allemaal. Daarvoor? hoor. Er ruzie met de leraar, om zo te zeggen. Oké. Okay. Hoe gebeurde het dan? Uh, nou ja, het was een beetje een meningsverschillende klas. Een beetje uh, ja, gedonder, om het zo te zeggen. Ja. En uh, uiteindelijk uh, werd ik weggestuurd, wat ik onterecht vond. En ja, toen knapte het, toen werd ik boos. Ja, okay. Op zo'n moment kun je wel eigenlijk. Uh, dat je even in staat bent om even uit de situatie te stappen. Even helder nadenken. Even tot rust komen en dan weer teruggaan en daarover praten. En ik heb je leraar ook gisteren uh, gesproken. En hij uh, vond dat je heel goed kon relativeren. Hoe kwam dat en waarom dat de situatie zo een beetje uit de hand gelopen was. En maar dat je heel goed gehandeld hebt. Nou, oh, bedankt. Ja, goed. Hey. Hey. In Afghanistan, tekvander is ook een van de bekendste sporten die men uh, doet. Ik denk dat wat ik het meeste van geleerd zou hebben... en toegepast zou hebben in mijn leven... is vermogen en uh, acceptatie en, en respect. En zodoende ben je weerbaar eigenlijk in alle opzichten... Vooral in de jaren die ik hier uh, toch een beetje diep zat. Een uh, training hield mij uh, een beetje in het leven, denk ik. Want uh, ik, ik weet niet als ik uh, dat niet had gedaan... of ik vandaag uh, hier zat en, en, uh, om met u te spreken. Er zijn overeenkomsten. Ik moest verluchten voor een bepaalde situatie... wat ik zelf eigenlijk weinig invloed op had. En die jongeren vluchten van bepaalde situaties, wat zij zelf eigenlijk... Uh... Ik, ik, ik, ik zag meteen eigenlijk uh, uh, overeenkomsten eigenlijk en dat was wanhoop. En geloof toen mij maar, al die jongeren die u ziet... Zeg maar, zijn niet voor niets eigenlijk in zo'n situatie beland. Wat is, wat is de oorzaak daarvan? Hoe kunnen we het aanpakken? Hoe kunnen we het anders doen? Hoe kunnen we het beter maken? Dat is toch ons leven? Het verhaal van Habib Kazemi was dat. Morgen het verhaal van Fatma Ali, die naar Nederland kwam... in een tijd dat de deuren nog wijd open stonden voor vluchtelingen. We kwamen daar aan en er was een bosje bloemen voor de deur. Dat dus morgen. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom op Goedemorgen @cairo.nl. Straks, bekende merkkleding zit vol met giftige stoffen. Eerst nu het ochtendmuur. hier is Mart Smeets. Mijn opa was van het gebroken geweertje en vervoerde iedere vorm van wapengekletter. Mijn moeder liep mee in grote vredesdemonstraties. Ze was blij opgewekt en had een mooi doel voor ogen, vrede. En ik? Tijdens het uitbreken van de Yom Kippur-oorlog zat ik bij toeval in Israël. Het was er een paar dagen spannend. We trainden met de nationale basketbalploegen gewoon door. En alleen s'avonds en s'nachts werd het even benauwd... Duisternis en de dreiging van bombardementen rond ons hotel, maar eigenlijk gebeurde er ook niet te veel. In mijn adolescentenleven leven heb ik licht op de bres gestaan voor Israël. Heb later sympathie voelen opkomen voor die zielige Palestijnen, die ik nog weer later helemaal niet zielig vond, maar bloeddorstig en vreed. Maar Israëlische machthebbers bezorgen me ook kriebels. Hun losgeslagen oorlogsretoriek is absurd en volkomen af te wijzen. En datzelfde vind ik van de chaotische toestanden in Palestina. Het is infaam wat daar gebeurt... en ik heb helemaal niks met het werkwoord vergelden... of het begrip oog om oog, tand om tand. Sterker, ik vind mensen die op basis van geloof... oorlogen voeren tegen andersdenkenden behoorlijk de weg kwijt. Hen past medelijden omdat goed nadenken blijkbaar niet meer mogelijk is. Ik heb niks met geloofsidioten. Ik zet me af tegen prikkeldraad taal van de Joodse generaals en van de Hamas-oproerkraaiers. Ze zijn allen niet wijs en laten zich leiden... door volkomen primaire gevoelens... die verzonken liggen in ras, geloof, geschiedenis... en nu ook in de toekomst. Al die elkaar omverschietende gekken... zouden lessen in humane nederigheid moeten krijgen. Het zomaar doden van je buurman... omdat hij een ander ras toebehoort of een ander geloofbeleid... is een verregaande stupiditeit die helaas nergens tot stoppen kan worden gebracht. Waarom doodt de ene mens de ander? Waarom doodt de andere mens de een? Hoe dom, primair, aftans, simpel, vreed of onnadenkend... kan een mens niet zijn als die hiertoe overgaat? Nee, in dit geheel trek ik geen partij. Ik ben mordicus tegen iedere vorm van geweld... en dus ook tegen deze oorlog... Iedere kogel, iedere raket, iedere bazooka, iedere gesneuvelde mens... is er één te veel. En het opmerkelijke is dat we dat allemaal weten... dat iedereen, alle leden van alle partijen, dit doorhebben... maar niemand luistert naar die kreet. Mart Smeets, morgen in het ochtend van Koos Postema. Een coup dans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 Um, we gaan nu uh, om vijf minuten voor half elf praten over Greenpeace. Goedkope merken als Only, Vero, Moda en Zara... maar ook duurdere merken als Levi's, Tommy Hilfiger en Esprit... verkopen allemaal kleding met gevaarlijke stoffen. Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat twintig internationale modewerken... gebruik maken van stoffen die een risico vormen voor ons water... en voor onze gezondheid. Ilse Smit van Greenpeace, goedemorgen. Goedemorgen. Om wat voor stoffen gaat het precies? Ja, het gaat onder andere over het uh, beruchte, hormoonverstorende non-yphenol. Um, dat hebben we in twee derde van de producten uh, hebben we dat gevonden. Ja. Uh, dat is al lang verboden in Europa. En wij willen dat dat ook niet meer in onze kleding zit. Nee. Waar waarom stopt een kledingfabrikant hormoonverstoorders in uh, de kleren? Nou, deze specifieke stof die wordt uh, gebruikt voor het fixeren van de verf aan, uh, aan de textiel. Ja. Maar in Europa is het dus al verboden. Dus het kan ook anders. Dus daarom roepen wij kledingmerken ook op om te stoppen met deze, met deze stof. Verder uh, zitten er ook amines in, dat zijn zuren toch? Uh, ja, dat is. Waar die zit in azokleurstoffen. Ja. Um, en die kunnen losweken. En deze amine die wij hebben gevonden, dat. Uh, het zijn mogelijk kankerverwekkend voor mensen zelfs. Zo staat het in ieder geval in de Europese Unie geregistreerd. Dus als je kleding aantrekt van de merken die ik net uh, noemde... dan heb je hormoonverstoorders op je lijf zitten... en, uh, en um, uh, die amines die je kanker kunnen bezorgen. Nou, het is inderdaad zo dat die in de kleding uh, zijn aangetroffen. Uh, die worden eruit gewassen um, als jij ze in de wasmachine stopt. En zo komt het in ons water terecht. Ja. Uh, er is dus niet een direct uh, gevaar voor uh, consumenten. Maar het is natuurlijk wel ongelooflijk dat um, twee derde van onze kleding vol zit met deze stoffen. Ja. En zo hier in het water komt. Maar natuurlijk ook in productielanden. Want het toont aan op deze manier ja. uh, dat het ook voor de productie gebruikt wordt. En waarschijnlijk ook geloosd. En de mensen die daar um, in de fabrieken werken of daar rond de fabrieken wonen... die gebruiken dat water natuurlijk elke dag. Dag. Ja. Maar goed, je kan die kleding wel dragen. Ik bedoel, je wordt er niet ziek van als je die kleren aan hebt? Nee, het is niet zo dat uh, het via de huid uh, in jouw lichaam terechtkomt. Het is uh, dat het in het water terechtkomt. En dan niet uh, uitgezuiverd kan worden door um, waterschappen bijvoorbeeld. Ja, dus mensen hoeven zich niet standpeter te gaan uitkleden nu? Nee, dat, dat hoeft inderdaad niet. Nee. Uh, de kleding mag aanblijven. Ja. Het is wel belangrijk uh, dat consumenten de kledingmerken oproepen. Ja. En zoals bijvoorbeeld Sarah dat zij uh, giftige kleding uitbannen. Ja. Zijn het alleen die dure merken? Of uh, vind je dit ook bij de goedkopere merken? Bij wie je dat in eerste instantie misschien uh, om een of andere reden meer zou verwachten? Eh, dat is natuurlijk wel verbrand aan dit onderzoek, is dat het niet uitmaakt hoe duur je kleding is. Een uh, shirtje van uh, 10 euro van de Zara um, bevat net zo goed uh, giftige stoffen als een duur t-shirt van uh, Tommy Hilfiger. Um, en dat is... Op zich maakt de prijs dus niet uit van de kleding. Uh, het blijkt door de hele kledingindustrie... dat deze giftige stoffen gebruikt worden. Uh, maar er is ook goed nieuws. H&M, uh, Nike en Puma... Uh, hebben onder andere al gezegd... dat zij gaan zorgen voor um, gifvrije uh, productie. Ja. En dat er geen gif meer in het milieu terecht komt. Ja, Nike heeft er eerder van geleerd ook. Hè, met uh, schoenen die werden gemaakt door kinderhandjes. En, en toen wilde geen enkele consument... Nou ja, geen enkele. Maar in ieder geval, veel consumenten wilden die schoenen niet meer kopen. En daar zijn ze ook acuut mee gestopt toen. Hè, dat was ja. de les van de... ...consumentendemocratie. Uh, wat kunt u nou deze merken aanraden... ...behalve dan er zo snel mogelijk mee stoppen? Nou ja, wat... Um, wat ...andere merken hebben gedaan... ...is dat zij een uh, detox belofte hebben getekend. En dat betekent dat zij zeggen... ...voor 2020 zorgen wij ervoor... ...dat geen enkel gif meer in het milieu komt. En dat is natuurlijk een vrij... Um, een ...zware uh, belofte die, uh, die er is. Ja. Um, en wij willen dus ook dat Sarah dat, uh, die belofte gaat maken naar consumenten... en naar de mensen die daar uh, rondom die fabrieken wonen. Een heel belangrijk onderdeel van die belofte is dat zij transparant zijn... over hoe ze dat gaan doen. Hoe gaan ze nou gifvrij produceren? Ja. Uh, want dan wordt het ook controleerbaar voor iedereen. Goed. Dus u, uh, dat is uw oproep en u wilt het ook kunnen controleren. Ilse Smit van Greenpeace, ik dank u zeer. Hartelijk dank. Bijna half elf. Uh, einde van deze uitzending. Meer informatie vindt u op kro.nl. Snel door nu naar de bus. Het is dinsdag, dus daarin zit Naida Als ik het goed heb, Goedemorgen. Ja hoor Sven, dat heb je helemaal goed. Goedemorgen. Ja, we hebben het er al eerder over gehad. De grote problemen bij het Ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenissen. Cardiologen van het ziekenhuis zouden ernstige fouten hebben gemaakt... met vermoedelijk onnodige overlijden als gevolg. En Wilma Wind van de Patiëntenfederatie die is het zat. Zij wil de behandelresultaten van alle ziekenhuizen op tafel... en dat wil ze nu meteen. Maar dat hoort u straks na het nieuws met Dorot Megens. Radio 1, het NOS-journaal. Consumenten zijn deze maand pessimistischer geworden over de economische situatie, meldt het CBS. De index van het consumentenvertrouwen daalde met vijf punten naar min 37. Het vertrouwen werd wel gemeten in de week dat er veel onrust was over de inkomensafhankelijke zorgpremie. Die inmiddels eh, geschrapte, eh, geschrapte onderdeel van het regeerakkoord. Media mogen vanaf 1 maart volgend jaar de stem van verdachten in de rechtszaal uitzenden. Dat heeft de Raad voor de Rechtspraak bekendgemaakt. Door de nieuwe regel kunnen journalisten een vollediger beeld geven van rechtszaken, zegt de Raad. Voorwaarde voor het uitzenden van de stem is wel dat namen niet te horen zijn. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken wil openheid van gemeenten en provincies over risicovolle beleggingen. En wil zeker weten dat lagere overheden daar niet mee speculeren. Zegt er wel bij dat hij geen aanwijzingen heeft dat dit op grote schaal gebeurt. En de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Clinton, gaat nog vandaag naar Israël. Ze gaat praten met premier Netanyahu over het geweld in de Gaza-strook. En ook gaat ze naar Ramallah op de westelijke Jordaanoever voor gesprekken met de Palestijnse leiders. Niet praten met vertegenwoordigers van Hamas, Clinton tenminste. zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Naida Aurangzeb. Beste luisteraars, weet u het nog, vorige week kwam het Ruwaard van Puttenziekenhuis in Spijkenissen onder vuur te liggen. De cardiologieafdeling zou grove fouten hebben gemaakt bij de behandeling van hun patiënten. Met als gevolg dat er wellicht 15 patiënten onnodig zijn overleden. Toen vroeg lijn 1 zich af wie er verantwoordelijk is voor de veiligheid van patiënten binnen het ziekenhuis. Vandaag verleggen we die aandacht naar de openheid van ziekenhuizen. Waarom weten wij niet welk ziekenhuis het beste is in het behandelen van prostaatkanker bijvoorbeeld? Of waar je het beste kan liggen voor een open harte operatie? Ja, En dan hadden de overleden patiënten van het Ruwaard van Putten ziekenhuis... wel licht in een ander ziekenhuis terechtgekomen. Waarom blijven de behandelresultaten van ziekenhuizen geheim? Wil naar wind van de patiëntenfederatie NCPF is het zat. Zij wil openheid, nu. Wat vindt u, luisteraars? Moeten ziekenhuizen opener worden over hun behandelresultaten? U kunt meepraten door te bellen naar 0800-1121... of te tweeten met hashtag Lijn1. Mailen kan ook, dat doet u naar lijn 1 Radio. Lijn 1 Radio AP-staartje ntr.nl. Beat beat up on the battery. Beat say up on the beat shut down. You the best thing that ever found. And in hand with her. Reputations changing. Situations, Taro Utrecht luisteraars, gaan we het hebben over hoe komt het dat ziekenhuizen niet open zijn? Er moet gewoon een lijst komen, zodat wij als patiënt, toekomstig patiënt, weten welk ziekenhuis is goed waarin en welk ziekenhuis moet je absoluut mijden. In de bus Wilna Wint, directeur van de Nederlandse patiëntenconsumentenfederatie NPCF. Welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik heb het al gezegd. De afdeling cardiologie in het Ruwaard van Putten ziekenhuis is gesloten nadat er meerdere doden waren. Als gevolg van waarschijnlijk ernstige fouten van de cardiologen in dat ziekenhuis. Nu is het nieuws dat er waarschijnlijk ook fouten zijn gemaakt op de andere afdelingen van dat ziekenhuis. Dat wordt nog onderzocht. Bent u geschrokken van dit nieuws? Ja, nou ja, kijk, het is vorige week natuurlijk al het zoveelste incident. Dat mensen uh, doodgaan in een ziekenhuis. Uh, als gevolg van fouten. En ons grote pleidooi is. maak duidelijk hoe uh, ziekenhuizen op bepaalde specialismen uh, uh, scoren. Dus kijk naar het aantal hersteloperaties, uh, complicaties die optreden, uh, sterftecijfers. Stel je nou voor dat dat uh, openbaar is. Dus mm -hmm. dat mensen gewoon kunnen zien van, goh, hoe ligt het uh, in bijvoorbeeld het ruwwaard. En je ziet dat die bovengemiddeld scoren op dood gaan. Ja, dan ga je, dan je er, ga niet je er natuurlijk niet heen, precies. Hoe kan het dan dat dat nog steeds niet open is? Nou, dat uh, het heeft denk ik te maken met de cultuur in de zorg. Het is natuurlijk voor een ziekenhuis geen reclame om te zeggen van wij scoren heel hoog op sterftecijfers. Dus die hebben er belang bij ja. uh, om het onder de pet te houden. Uh, als patiënten uh, zijn we nog erg gewend om naar de dokter te kijken en te denken dat de dokter het wel weet. Nou, gelukkig is dat ook vaak zo, laat ik dat ook zeggen. Maar het is ook absoluut zo dat in een aantal gevallen... er fouten worden gemaakt en niet goed gepresteerd wordt. En ja, dat moeten we weten. En dat ja. moeten we zelf kunnen beoordelen. Het is 2012, 2013 bijna. We zijn gewend aan openheid en transparantie. En de zorg loopt ernstig achter. En u vindt dat het tijd wordt dat die behandelresultaten... nu van op tafel komen. Er liggen behandelresultaten van alle ziekenhuizen. Hoe gaat u dat voor elkaar krijgen? Nou ja, kijk, het had er natuurlijk al lang uh, moeten zijn. We hebben een stelsel. Wat uitgaat dat patiënten kunnen kiezen. Maar als je wilt kiezen, moet je natuurlijk wel dingen weten. Mm -hmm. En als we niet weten als patiënten hoe een bepaald ziekenhuis koort, uh, wat de problemen ja. zijn, waar complicaties liggen... Maar hoe gaat liggen? u dan voor elkaar krijgen dat we dat straks wel weten? Nou, we zijn uh, uh, druk in gesprek met uh, ziekenhuizen, met uh, zorgverzekeraars. Want iedereen ziet natuurlijk wel dat het onhoudbaar is om hier nog lang bovenop te blijven zitten. Ja. Het stelsel werkt gewoon niet als patiënten niet over de informatie beschikken. Uh, zorgverzekeraars kopen selectief in. Dus die besluiten bijvoorbeeld om in een bepaald ziekenhuis niet meer in te kopen mensen hebben dan de neiging om te zeggen... ja, maar het moet bij mij op de hoek blijven... want ze hebben geen inzicht in de kwaliteit. Mm -hmm. Nou, wil je als zorgverzekeraar uh, duidelijk maken... waarom je sommige dingen niet meer inkoopt... ja, dan zul je moeten uitleggen van... kijk, dit zijn de resultaten, dat is gewoon geen goede zorg. Ja. Dus het is onvermijdelijk dat het openbaar wordt... want een zorgverzekeraar die zegt van... nou, weet u, dat is beter voor je... ja, dat gaat niet meer lukken, Over die rol ik. van die zorgverzekeraar... maar ook de rol van de ziekenhuizen praten we uh, straks uh, verder... We gaan eerst even nog heel kort door over wat er in Spijkenissen is gebeurd. Aan de telefoon hangt Johan Dorrestein. Lid van het raad van bestuur van het Maastadziekenhuis. Het ziekenhuis dat de hartpatiënten van het Ruwaard van Puttenziekenhuis... uit Spijkenissen opvangt op dit moment. Goedemorgen, meneer Dorrestein. Goedemorgen. Ja, ik zei het al. Uw ziekenhuis, het Maastadziekenhuis, vangt nu de patiënten op... van het Ruwaard van Puttenziekenhuis uit Spijkenissen. Maar die cardiologen van het Ruwaard van Ziekenhuis, werken die nog? Um, u stelt twee vragen. Punt 1, um, uh, wij vangen de patiënten op samen met het uh, ziekenhuis in Dirksland... en samen met het uh, ICA's ziekenhuis in Rotterdam. Dat zijn de ziekenhuizen die uh, om het Putten heen uh, liggen. Mm -hmm. Wij hebben in Rijnmond uh, mede in aanleiding van wat het Maastricht ziekenhuis een jaar geleden overkwam afgesproken... dat als er met een van onze ziekenhuizen wat aan de hand is... En wend dan maar aan uh, mensen die luisteren. Af en toe zal er in een van de ziekenhuizen wat aan de hand zijn. Ja. Uh, zo gauw dat dat aan de hand is, hebben wij hier in Rijnmond met alle Rijnmond ziekenhuizen afgesproken. Dan ja. uh, hebben wij de plicht als bestuurders om het ja. aan elkaar te melden. En toen vorige week uh, zeg maar het van putten ziekenhuis met de afdeling ja. klinische cardiologie in de zorg kwam, hebben wij gezegd. Dat gaan we met elkaar in principe aan ja. de zuidkant van Rotterdam opvangen. Want we kunnen de patiënten in hun eigen regio geholpen. Worden. Heel goed, meneer Dordenstein, dat u dat samen met dat u Dat zij wat organiseren. Ja, heel goed dat u dat samen ja. organiseert. U zegt ja. net wender maar vast aan. Uh, wat bedoelt u daarmee? Nou, wij hebben als we naar Raymond kijken, hebben wij de afgelopen jaren een ja. aantal incidenten gehad. Ja. En uh, daar zijn we ook allemaal mee naar buiten gekomen. Uh, en dat kan een infectieincident zijn. Het kan ook uh, zijn dat er een uh, bepaalde beroepsgroep in één keer heel schaars is. Waardoor je bijvoorbeeld de verloskunde niet meer in de lucht kunt houden of wat dan ook. Mm -hmm. En in het verleden keken ziekenhuizen naar elkaar in het kader van de marktwerking. van: uh, Nou, dat is een jammer voor die partij. Wij hebben gezegd in Rijnmond, dat interesseert ons niet. Wij zijn verantwoordelijk voor de goede patiëntenzorg in deze regio. Daar betalen ja. de mensen premie voor. En die verwachten gewoon, als er in één van de ziekenhuizen wat is, net als in de industrie, dat, dat we dat stoppen. Uh, en dat we dan zorgen dat we dat met elkaar opvangen. En daar ja. ben ik als bestuurder verantwoordelijk voor. En dan niet alleen voor het Maastad ziekenhuis, maar gewoon voor deze regio. Precies. En, en ik neemt... zeg, wende maar aan. Ja. Dan, want u zei net de ziekenhuizen. Ja, ziekenhuizen, dat is een mooi begrip. Uh, maar waar het om gaat is vaak uh, een bepaald specialisme in een bepaald ziekenhuis. Want de, veron, de, de, de veronderstelling die misschien erachter zit is dat je bepaalde goede en slechte ziekenhuizen hebt. Nou, ik heb in mijn leven, ik heb in een universiteit en medicijncentrum gewerkt... Ja. ik heb in een topklinisch ziekenhuis gewerkt, ik heb in een klein ziekenhuis gewerkt. En ik weet eigenlijk heel erg goed vanuit mijn ervaringen... bij wie ik wel zou zijn, wel naartoe zou gaan. En dat, is, dat verschilt per specialisme, soms van ziekenhuis tot ziekenhuis. Ja. Dus, u sterk, weet dat wel, goed... want u zit in het vak. Maar wij, ik, ik bedoel, ik ja, ben nee, geen arts. In het vak... De meeste... uh, in het vak ja. Uh, zeg maar, ik vind dat we heel erg transparant moeten zijn naar buiten ja. toe om te laten zien wat we kunnen. Meneer Dorrestein, uh, ik ga u even onderbreken. Die transparantie, daar praat ik graag zo met u over verder en ook met de gasten in de ja. bus. Maar even terug naar de cardiologen van het Ruwaarts van Putten ziekenhuis. Werken die nog? Uh, dat mag u met het Ruwaarts van Putten overleggen. Zij werken niet meer in de klinische patiëntenzorg. Met andere woorden, zij zagen tot nog toe... De patiënten nog op de polykliniek die uh, over het algemeen terugkomen met niet acute ziektebeelden. Ja. Het ziekenhuis heeft overigens zelf besloten... een aanleiding van uh, hoge sterftecijfers om dat te laten objectiveren. Dus dat is heel erg goed. Dat is ook eigenlijk nieuw in de zorg dat ziekenhuizen dat zelf doen. Dat ze zeggen, wij gaan daar achteraan om te kijken wat er is. En er is een gerenommeerde onderzoeksgroep ja. die daarna gekeken heeft. Dat is voor hun reden geweest om te zeggen... wij twijfelen of wij de klinische uh, cardiologische zorg... dat, dat is voor ja. de luisteraars, even de mensen met... Die, die Meneer Dorrestein, even voordat u te technisch wordt, even terug naar die ja. cardioloog. Hè? Want wat, wat ik wil weten, ja. en wat de luisteraars ook gewoon willen weten, is wie is er nu verantwoordelijk voor die cardiologen? Bent u nu verantwoordelijk voor die cardiologen? Nee, u moet voor, de, voor de cardiologen moet u zijn bij de leiding van het druid van Ziekenhuis. En die kan niet op de bestuurlijke stoel gaan zitten van een collega. Ja, dus oké. Okay. dat ben ik niet. Wij zijn wel verantwoordelijk voor de patiënten die opgenomen Precies. moeten worden. Want we proberen in Rijnmond die, uh, ja. die uh, patiënten die opgenomen moeten worden, en dat loopt vaak via de ambulance in huis huisarts, ja. direct te concentreren. Want patiëntenzorg is teamwork. Ja. En, en dat teamwork, ja, meneer Dorrestein, u zegt het nu al een paar keer dat u samenwerkt met andere ziekenhuizen. Ja. Is ja. er een kans ja. dat ik als, als ik nu als patiënt bij u in het ziekenhuis terechtkom... dat een van de cardiologen van het Ruwaard van ziekenhuis mij behandelt? Nee. Nee, oké, okay, helder. De kans is er niet, omdat, omdat wij uh, een bepaald team, daar horen ook verpleegkundigen bij, echo-laborant, ja. uh, radiologisch personeel... Er hoort een bepaalde, uh, de mensen ingewerkt zijn met een goede registratie van dat ziekenhuis. Dat ze goed gewend zijn aan de diagnostiek. En dat als u vanavond of vannacht wat krijgt, dat iedereen weet hoe dat team werkt. Oké, okay. even nog iets anders. De afgelopen dagen ja. uh, waren er berichten in het nieuws dat er wel licht sprake is van een fusie. Tussen het Ruwaard van Putten ja, oh, dat ziekenhuis... dat is nu niet aan de orde. Dus niet aan de orde. Nee, uh, dat, dat... nee want uh, dat, dat is... gisteren heeft mijn collega van het Ruwaard van Putten ziekenhuis heel goed uitgelegd op uh, radio, tv, Rijnmond, uh, ja. hoe wij dat goed proberen te doen. En de interviewer die legt hem op laatst in de mond... zou dat ook eventueel fusie kunnen betekenen. Ik zeg ik sluit niets uit en vervolgens wordt er dan gesproken over fusie. Nee, okay. maar het enige waar wij mee bezig zijn met mijn collega's... is om de patiëntenzorg in deze regio goed te regelen. En dat soort momenten moet je niet met elkaar ja. verwarren... want dan krijg je iets geks. Goed. Even Is uw ziekenhuis nu overbelast, nu u die patiënten allemaal heeft uh, overgenomen? Nou, die is wel heel zwaar belast, maar dat geldt ook voor de andere uh, ziekenhuizen. Dus het Icase uh, en het Ruwaard van Putten Ziekenhuis in Dirksland. Wij uh, hebben vier uh, CCU-bedden zijn intensive care bedden voor cardiologie. patiënten extra geopend. En wij hebben tien uh, gewone verpleegafdelingsbedden okay. extra geopend. Goed, ja. meneer Dorenstein, um, kijk, als ze even gewoon in de praktijk. Hè. Als patiënten hadden geweten wat de behandelresultaten op bijvoorbeeld de afdeling cardiologie en spijkenissen zijn. Ja, dan is de kans groot dat patiënten niet hadden gekozen voor dat ziekenhuis. En we zien het ook ja. dat uh, patiënten die nog een afspraak hadden lopen... bij de afdeling cardiologie en spijkenissen... die hebben hun afspraak afgezegd. Pleit u voor meer transparantie? Nou, dat weet ik niet of dat de patiënten de afspraken afgezegd hebben. Dat, dat heb ik ja, dat weten wij wel. Die zijn afgezegd. <coughs> okay, Verstandig, dat is, dat zou nou, ik uh... denken. Toch lijkt ja. me... Um... Ja, ik, ik toch even. Ik, ik ga niet vanuit uh, mijn rol over uh, de bestuurlijke kant van... Nee, de, uh, ik wil van u weten die transparantie. Die transparantie zich is heel de... belangrijk. Ja. Want laat ik een voorbeeld geven. Ik zat vorige week hierbij in een bespreking uh, in het Maastad ziekenhuis. Dat ging... ...over de resultaten die wij hebben na heupoperatie. Dat is iets wat heel veel mensen kennen. En voor uh, de dan even, als je je heup breekt... Uh, dan, uh, dan, ...dat is anders dan omdat je heup vervangen moet worden omdat we ja. ouder worden. Mm -hmm. Als je je heup laat vervangen omdat je ouder wordt... ...dan is de kans tegen complicatie dat je een infectie oploopt... ...de OK, die is 1 à 2 procent. Dus daar ja. moet je binnen blijven, want dat is akelig als je dat krijgt. Daarentegen, als je wat ouder bent en je breekt je heup omdat je bijvoorbeeld valt of dat je uit bed rolt, uh, die, die patiëntengroep is ook ouder. Dan die groep die zijn heup ja. laat vervangen, uh, dan is de complicatiegraad uh, dat er dus misgaat 5% of 6, 7. dat snap, procent, zes, ja. dat snap je, ik. Maar wilt nou, u toch die behandelresultaten, present, present, present. wilt u die behandelresultaten present. nou wel of niet opengeven? Ja, die moet je opengeven, maar dan moet je heel goed als ziekenhuizen afspreken en stipuleren wat je wel en niet Meetelt bij het ene en bij het ander. Want er zijn ook ziekenhuizen die nog gewoon alle vervangen bij elkaar optellen. Precies. Ja. Dus wij hebben zoveel lijstjes op dit moment van verzekeraars, van de inspectie van anderen, dat het allerbeste is om Ik... de input te krijgen vanuit de beroepsverenigingen zelf, uh, in combinatie met uh, de, ja. de, de, de patiënten die ergens behandeld worden. Want anders Goed. hebben we zometeen. We hebben Precies, ik snap het. We gaan eens even vragen over die lijstjes en wat u zou kunnen doen. Want in de bus zit nog steeds Wilna Wint, directeur van de Nederlandse Patiëntenconsumentenfederatie. Uh, Wilna Wint, heeft u advies voor de heer Dorrestein? Wat, wat moet je doen om die behandelresultaten openbaar te maken? Nee, wat is, hebben we nodig? Het is een lang verhaal in een open deur. Uh, in zijn laatste zinnen geeft hij inderdaad aan van je moet de uh, resultaten... Uh, uh, openbaar kunnen maken. Iedereen snapt dat een uh, vervanging van een heup bij iemand van 85... dat je dat niet moet vergelijken met een gebroken heup... Uh, van iemand die 30 jaar jonger is. Ja. Hè, dat lijkt me duidelijk. Dus wat je moet doen is vergelijkbare situaties... bij vergelijkbare bevolkingsgroepen... Um, en daar zijn allerlei methoden voor, dat hoeven we echt niet meer uit ja, te zoeken. Ja, ik wou net zeggen, dat is dat toch niet zo moeilijk? Nee, natuurlijk is dat niet moeilijk. Dus het is er op zich, het kan zo, de laatste hobbel moet genomen worden. Het moet openbaar gemaakt worden op een manier die mensen ook snappen. Want ja. een hele database op internet zetten, dat is natuurlijk geen... Openbaar maken, ik wil gewoon, gewoon als patiënt, als Precies. mogelijk patiënt, wil ik gewoon weten... stel dat ik iets aan mijn hart heb, of iets ja. aan mijn nieren, of aan mijn longen... Ja. waar moet ik zijn, nou ja. welk ziekenhuis heeft de beste specialisten? Neem het specialisten. voorbeeld uh, uh, wat net genoemd werd, uh, met die heupen. Als je dat soort informatie openbaar hebt... je ziet dat één ziekenhuis de kans op een bacterie ongeveer 10% is... andere ziekenhuizen ongeveer 2%. Ja, ja. Dan uh, doet de werkelijkheid gewoon zijn werk. En zo hoort het Goed. ook te gaan. Er is, uh, meneer Dorrestein en ook voor Wilma Winter... er zijn twee ziekenhuizen in ons land die al vorm hebben gegeven... of in ieder geval hard bezig zijn om vorm te geven aan die openheid. Dennis van Vegel zit in de bus. U bent projectleider van Meetbaar Beter. Wat is dat, Meetbaar Beter? Meetbaar Beter is een project waarbinnen de hartcentra... van het Catharina ziekenhuis in Eindhoven... en het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegeheim... Uh, hun resultaten. Ik krijg even een andere microfoon. Ja, prima. Uh, dank u wel. De, met, een, met een internationale adviesraad een selectie hebben gemaakt van de belangrijkste uitkomstindicatoren. Uh -huh. Waarover je zou moeten rapporteren om patiënten te laten zien wat de toegevoegde waarde is die je levert. En we hebben ook daarbij de stap gemaakt om onze resultaten publiekelijk te maken. Dus die zijn gewoon op uh, de websites van de beide hartcentra en op uh, meetbaarbeter.com zijn die resultaten ook te vinden. Dus ja. Ik herken wel dat het complex is, uh, maar we hebben aangetoond dat het ook te doen is. En wij zijn twee ziekenhuizen. Welke twee ziekenhuizen? Catharina uh, Ziekenhuis in Eindhoven en het Sint-Antonius Ziekenhuis in Nieuwenheim. Ja, en waarom bent u hiermee begonnen? Waarom vond u het belangrijk dat dat meetbaar is? Nou, er zijn verschillende redenen voor. Uh, ten eerste zie je dat we, uh, zoals uh, de heer van het Maastadziekenhuis daarnet ook noemde... heel veel lijstjes zijn, uh, maar die uiteindelijk niet leiden tot de effecten die we, die we zoeken. Uh, ten tweede zie je internationaal dat op het moment dat je je resultaten uh, zelf goed in beeld hebt... en die ook transparant maakt, dat er ook een vliegwiel ontstaat... om je resultaten van zorg verder te gaan verbeteren. En uh, dat is uiteindelijk wat je wil, dat... Dat je aan de hand van uh, de stuurinstrumenten die je hebt, uh, je je zorgprocessen steeds verder verbetert. En dat is uiteindelijk ook waar de patiënten ja. belang bij hebben. Ja, want ik zit even te denken van wat, wat, wat, hoe werkt dat dan? Ik kan, want ik als patiënt, ik heb iets aan mijn nieren, mijn hart. Ja, je hart in dit geval. Ja. ja. En dan? Nou, als je wil weten, als je bijvoorbeeld gedotterd zou moeten worden. Uh, en, en terecht uh, dat daar net ook van gezegd werd. Uh, ja, dat is natuurlijk verschillend als je een acuut myocardinfarct hebt, een acuut hartaanval. Of uh, het is elektief. Dus je kunt gewoon ingepland worden omdat we weten ja, dat je Ja, maar als u dit zegt. He, ik zit echt even praktisch mee te denken. Hoe ga ik dit uitzoeken? Ik kan toch niet als patiënt, als patiënt wil ik heel simpel weten welk ziekenhuis is het beste als het gaat om hartproblemen. Ja, dat begrijp ik. En we hebben de eerste stappen gezet om uh, onze resultaten transparant te maken. Ja. Dat wil nog niet zeggen dat je heel makkelijk kunt zeggen van die is het beste of die doet het minder goed. Wat je kunt zien voor ja. het Catharina ziekenhuis en het Antonius ziekenhuis is uh, wat zijn de resultaten die je mag verwachten. Dus hoe groot is de kans dat jij binnen een jaar na een dotterprocedure opnieuw opgenomen wordt voor een hartaanval. Ja. Dat soort dingen, die zijn gewoon openbaar, gepubliceerd in een boek wat je gewoon kunt lezen. Oké, okay. Tim, goedemorgen. Je hebt een vraag. Ja, goedemorgen. Uh, met Timo inderdaad. Ik heb een vraag. Waarom uh, in deze tijd van digitalisering... kan je alle diagnoses en, en behandelingen niet gewoon op video opnemen... en dat aan de patiënt door de zorgprofessionals... die tenminste de zorgprofessionals die niet de ziektewet ingemanaged zijn... Als bewijsmateriaal eventueel versleuteld meegeven zodat je, zeg maar, een soort van uh, eigen dossier kan opbouwen uh, tegenover de uh, zorgprofessionals. Ja. Wilna Wint, ja. directeur van de Nederlandse Patiëntenconsumentenfederatie. Ja, goede vraag. Kijk, videoopnames, dat lijkt me uh, niet helemaal het middel, want dan kun je toch nooit goed precies uh, zien. Maar dat dossier, hè, wat uh, Tim aangeeft, dat is natuurlijk ongelooflijk belangrijk. En ik ben heel blij dat mensen nu eindelijk de kans gaan krijgen om een uh, uh, elektronisch patiëntendossier te krijgen... waarin alles opgenomen moet worden wat er gebeurt tijdens behandelingen, diagnoses, operaties. Ja. En waar wij enorm voor zijn, is de invoering van de wet cliëntenrechten zorg. Nu is het zo, als er wat misgaat, dan moet de patiënt dat aantonen. Nou ja, die machtsongelijkheid, mm -hmm. dat is natuurlijk een ja. tamelijk hopeloze zaak. Als de wet cliëntenrechten zorg eindelijk op goede manier wordt ingevoerd... dan betekent het dat de dokters moeten aantonen dat ze het goed gedaan hebben. Omgekeerde ja, bewijslast. een video, video is beter dan niks lijkt me. Want je hebt, je ja. standart, je hebt er tenminste iemand bij geweest. al zou uh, er een zijn. Ben ik een beetje eens? Ik denk dat uh, zo'n goed dossier waarin alles in staat en waar patiënten gewoon uh, in kunnen kijken, dat dat het beste is. Die stap uh, gaan we aanzetten. Mm -hmm. Maar goed, uh, als mensen zelf een videoopname willen laten maken, dan, ja, dan mag dat team, wat mij. Maar wij hebben wel vrij dan, slechte ervaringen dan, dan, dan, met camera's in ziekenhuizen, ja. hoor, moet ik zeggen. Okay. Goed, dankjewel, Tim. Even een andere vraag. Marisa, Marisa die mailt: Hoe denkt mevrouw Wint te voorkomen dat ziekenhuizen bij openbaring van de gegevens geen moeilijke patiënten gaan weigeren? Wanneer deze. Patiënten, namelijk overlijden of er komen complicaties, stijgt er immers het sterf sterftecijfer. Ja, ja. goede vraag. Ja, um, en uh, daar, is, uh, daar is wel ook een goed antwoord op te geven. Dat is nou ook precies de reden waarom je geen appels met peren moet vergelijken. Als je een ziekenhuis bent in een gebied waar veel oude mensen wonen, laag opgeleid... want daar zijn de gezondheidsproblemen vaak veel groter. Mm -hmm. Dan moet je daar rekening mee houden... en dat moet je niet vergelijken met uh, een ziekenhuis in... Uh, ik noem maar wat aardehout... waar over het algemeen toch mensen met een wat hoger inkomen wonen. Um, dat soort dingen heeft invloed. Dus je moet vergelijkbare situaties met vergelijkbare situaties ja. vergelijken. Dennis van Vegel, Projectleden meestal beter. Ja, wat mevrouw Winter aangeeft is, is zeker waar. Ik zou eraan toe willen voegen dat het uh, juist omdat dit soort complexe vraagstukken op de achtergrond spelen, uh, wil aangeven dat het ook heel belangrijk is dat op het moment dat er openbare informatie is, mm -hmm. hoe we daar dan met elkaar, uh, patiëntenorganisatie, verzekeraars, ziekenhuizen, hoe we daarmee omgaan. En ja. daarom is een echt lijstje van wie is het beste, is gewoon nog ontzettend ver weg, waarbij je zelfs de vraag moet hebben of dat uiteindelijk het doel zou moeten zijn. Nee, maar die discussie hebben we denk ik al gehad. Het is echt het wachten op de resultaten. Uh, en wat we moeten hebben is inderdaad... hoe scoort het ene ziekenhuis uh, ten opzichte van het andere? Ja. En niet op 100.000 punten, want het werkt helemaal niet. Maar bijvoorbeeld op tien punten die van belang uh, zijn. Welke en... tien zijn dan van belang voor u? Noem de eerste drie. Nou, eerste ik vind drie. sterftecijfers heel belangrijk. Complic complicaties, uh, infectie, um, overlevingskansen na een of na vijf jaar. Ja. Ook kwaliteit van zorg is een hele wezenlijke. Nou ja, dan heb ik er al vijf, hè. Aan de telefoon hangt ook nog Johan Dorrestein, lid van het raad van bestuur van het Ziekenhuis. Ja, ik, ik wil toch heel graag even reageren. Omdat ja. er door uh, een onderzoeker uit het Antoniusziekenhuis in Nieuwegein een paar jaar geleden... een onderzoek is gedaan naar sterftecijfers in ziekenhuizen. Mm -hmm. Daar is hij op uh, gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht. En wat blijkt is dat die uitkomst, dus als we elkaar de maat gaan nemen... over hoeveel patiënten zijn er in een bepaald ziekenhuis overleden, dat dat echt niet zegt. Het kan zo zijn dat precies wat mevrouw Wint zegt... dat de populatie afwijkend is, maar het kan ja. ook zo zijn... dat er naast het ziekenhuis een hospice zit... waar er hele goede samenwerkingsafspraken mee zijn... waardoor ze daar overlijden. En met het ene ziekenhuis is dat wel in de buurt... en met het andere is dat niet. Ja. We moeten echt kijken. Zometeen niet daar waar de meeste patiënten overleden zijn. Want waar moeten we dan wel de de naar kijken? Want inbelde, ja. uh, gaat dat betekenen dat we proberen... zieke patiënten te weigeren als ziekenhuis... als je daarop zou willen scoren? Waar het om gaat is op die uitkomsten... Uh, zoals ze dat bij de cardiologie in Eindhoven en de Nieuwe Rijn proberen te doen... of zoals wij dat proberen te doen met brandwonden of met heupen. Maar het mag niet toe gaan leiden dat patiënten in ons land... die risicovol zijn, niet meer kunnen regelen op de toegewijde zorg van ons ziekenhuizen. ziekenhuis. Dat is een verkeerde uitkomst. Dat Ja, moeten we niet met u eens. Meneer Dorrestein, even tot slot een vraag voor u. Uh, is het een ja. idee dat u zich aanmeldt bij het uh, project Meetbaar Beter van uh, Dennis van Vegel? Ja, dat zou heel goed kunnen, omdat toevallig uh, in dit ziekenhuis, uh, dat geldt maar voor een aantal ziekenhuizen, ook een dottercentrum is. Uh, en uh, dus in die zin uh, voor een groot deel vergelijkbaar is, maar wij moeten nog eens even induiken hoe dat project vorm ja. krijgt. Kunnen daar, wij hierbij uh, zeggen, u gaat met elkaar een afspraak maken om eens even verder te praten? Nou, de, de, de, de bestuurders van die ziekenhuizen kennen goed, dus dat, uh, is, dat verkennen verder is niet zo ingewikkeld. Nou, heel goed. Dennis, ik neem aan dat ja. je ja zegt. Ja, lijkt me uitstekend. We hebben eerder de uitnodiging gedaan naar alle hartcentra in Nederland... om aan het project deel te gaan nemen, omdat je daardoor gewoon meer inzicht met elkaar krijgt... en, en de verbetermogelijkheden gaat zien. Meneer Keizer, goedemorgen. Zegt u het maar. Ja, dag mevrouw. Ja, ik begrijp uh, uh, uw gast uh, aan de ene kant heel goed... dat er openheid van zaken moet, uh, moet komen voor ziekenhuizen. Ik begrijp het heel goed... Maar aan de andere kant, je zal als cardioloog of als arts... maar verbonden zijn aan een ziekenhuis. En jij en die persoon die hun werk dan wel goed doen... Die, die, dat is dan eigenlijk een klap in het gezicht... Ja. Voor, voor artsen en cardiologen, en cardiologen die het wel goed doen. En als je bekend staat bij een ziekenhuis dat geen goede reputatie heeft... dan vraag ik me af of je daarmee de kern van het probleem wel hebt aangepakt. Ja. Ik vind eigenlijk dat er dan veel meer controle binnen het ziekenhuis moet zijn. Heel dus dat, goed. Je, ja, je moet eigenlijk gaan goochelen met verschillende kegels. Helder dus, wat u zegt, de... meneer Keijzer. Ja. Dank u wel. Wil we? Ja, god, je zal die uh, patiënt zijn... of die familie van die patiënt die overleden is. Hè. Wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen. Het is wel een pleidooi om inderdaad die informatie... op een goede manier openbaar te maken. En dan zie je dus ook van god, bij de cardiologie... in het ene ziekenhuis gebeuren aanmerkelijk meer... Uh, uh, uh, ongelukken, problemen, dan bij de cardiologie in een ander ziekenhuis. En ik denk dat je in 2012, 2013 dingen niet meer onder de pet kunt houden. Veel dokters willen dat ook helemaal niet. Ja. Mag ik nog één ding over zeggen? Uit onderzoek in, het, uh, in Scandinavische landen blijkt dat ziekenhuizen die geen informatie geven, die worden gewantrouwd. Mm -hmm. Ziekenhuizen die informatie geven waaruit blijkt dat er ook wel iets wat misgaat, daar hebben mensen meer vertrouwen in. Ik denk dat dat ook wel weer wat zegt. Dan is het duidelijkheid. Ik heb weinig tijd, dus graag een korte antwoord. Die zorgverzekeraars, kunnen we daar nog iets van verwachten? Ja, Moeten we daar niet gewoon van de eisen dat zij gaan zeggen... wij kopen de zorg in bij het allerbeste ziekenhuis dat er is? Nou ja, het allerbeste ziekenhuis. Er zijn heel veel goede uh, ziekenhuizen. En het gaat niet om een ziekenhuis, maar het gaat om het specialisme. Mm -hmm. We verwachten veel van de zorgverzekeraars. Ze zullen ook wel moeten, want zij kopen in. En zij moeten uiteindelijk aan ons allemaal, aan de klanten... uitleggen waarom ze ergens niet meer in kopen. Dank je wel. Is dat een klusje voor rauwvoet? Ja, die heeft daar zijn handen vol aan. Als voorzitter van de Zorgverzekerheid Nederland. En daar bent u ook mee in gesprek, neem ik aan. Zeker. Oké, okay, goed. Heel veel succes. Dank u wel, allemaal. Dank u wel, Johan Dorrestein, Wilna Wind en Dennis van Vegel. Dank u wel, luisteraars, voor uw reacties. Morgen zijn we er weer...